Goedemorgen, ik ben Sit en dit is het nieuws van NOS op 3. Het leven blijft duurder worden. De inflatie is ook deze maand weer hoog, zegt het CBS. Je hoort mijn collega Ruben van de Economieredactie. Blijf maar doorgaan. Vergeleken met een jaar geleden steken de prijzen in november met 4%. En in oktober was dat met 3,5% ook al behoorlijk hoog. Het doel is 2 procent en ja, we zitten dus met een dubbele inmiddels al. In andere Europese landen is het niet zo erg, maar hoe dat precies komt weten we eigenlijk niet. Sommige economen zeggen dat boodschappen en diensten duurder worden omdat de lonen stijgen. Maar er zijn juist ook veel stakingen voor hoger loon omdat het leven al duurder is. Het CBS zegt dat het een beetje een kip-ei verhaal is. In Georgië was vannacht weer een groot protest tegen de nieuwe regering die pro-Russisch is. Zij willen stoppen met gesprekken om bij de EU te komen. In de hoofdstad Tbilisi gingen duizenden mensen de straat op. De politie heeft ze met wapenstokken en traangas weggejaagd. De EU heeft gisteren gezegd dat er nieuwe verkiezingen moeten komen in Georgië... omdat ze niet eerlijk zijn gegaan. En ook een kopje koffie wordt nog duurder. Smorgens altijd toch wel één en dan twee speculaties. Ik kan me nog herinneren dat het onder de 3 euro was. Nou, daar hoef je nou nergens meer voor te komen. Nee, want de prijs van de populairste boon is in een jaar met 70% gestegen. Dat ga je de komende tijd nog wel merken als je ergens een cappuccino of een latte bestelt. Daar baalt deze café-eigenaar van. Er komen dus mensen met een wat kleinere portemonnee. Die willen ook graag een kopje koffie drinken, maar kunnen het eigenlijk straks niet meer betalen omdat de prijzen gaan stijgen. De hoge koffieprijzen komen door klimaatverandering. Door Droogte, extreme vorst en overstromingen mislukken de oogsten regelmatig. Wat je straks gaat betalen voor een bakje koffie is niet duidelijk, maar op sommige plekken is het al dik 5 euro. Deze mensen blijven drinken. Ja, als het echt heel duur wordt, dan ga ik het minder doen, denk ik. Het is een van de geneugden van het leven en uh, dat moet je jezelf niet ontzeggen. Echt zonde, dat, uh, dat gaat niet lukken. Het weer nog, straks af en toe zon, maar het blijft toch ook bewolkt. Vanmiddag is het tussen de 4 en 7 graden. Vanavond klaart het op en koelt het flink af. Morgen ongeveer hetzelfde. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is er de hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen na de en Knoop het Eemnes... 7 kilometer rijdend verkeer. A10 Komplein-Amstel tussen Amsterdam-West en Knoop Amstel... 5 kilometer rijdend verkeer. De vertraging is ook 5 minuten.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 Wat een lawaai weer, wat een lawaai weer, wat weer. Maar wel heel herkenbaar. Het is wel herkenbaar, je ja. zou bijna zeggen de top 2000 begint. Wel nee jongens, de boys ja. Back. Ja, zijn back. In ja. town, in town. Hè, in, zijn town. We in, town. Weer. in town zijn we er weer. En Charles is er ook weer gelukkig. Ja, ja, ja. ja. En Klop. als je dat nou weer een keer hebt en luistert... en ik wil je rustig een muzikale fruitmond uh, brengen... dan maakt het me niet uit. Maar ik ga niet weer alleen met een doedelzak en een bloemendas staan, hoor. <laughs> Politie, ja. alles komt erbij. Ja, ciao, ja. ciao, corona noemen ze mij nu. Ja. Ja? Ciao, ja. corona. Ciao. ciao, corona. Nou, je zit er in ieder geval. Ja. Ja. Goedemorgen ja. allemaal. Nou, goedemorgen, goedemorgen natuurlijk. Ja, ja, ja. We, ja. Jongens, we hebben vandaag weer een beetje een speciale uitzending. Ja. Zo, nu is op tijd. Wat is er speciaal? Dan, hè, nou, oh, nee, wat, wat gasten betreft, wat, uh, wat uh, Komt de kerstman? Prima. Wie? De kerstman. Wie? De kerstman. De kerstman. Nee. Oh, nee, die is er nee, nog nee, niet. Nee. Die is er nog, over, niet. Over, oh, nee, nog. Nee, nee, We hebben eerst nog. Ja? Uh, Ik ja. heb hem gisteren ja. nog gezien. Heb je hem gezien? Ja. Oh, we hebben natuurlijk wel, uh, wel, uh, wel, wel, wel, wel, wat iets met Sinterklaas. Natuurlijk. Over Sinterklaas gesproken, wat, uh, wat ons, in onze schoen lag. Ja, hartstikke leuk. Oh, ja, fantastisch. Onverwacht. Sinter Annemiek, ja, dankjewel. dank je wel. Dank je wel, hoor, heel lief. En, uh, hier wat, hier hij, is ook, hij is ook zo slim als een fors, hè? Die, die men zegt het, men zegt het, <laughs> men zegt het. Ja. Ja. Nou ja, wat hebben we verder nog? Ja, de vrijwilliger van het jaar natuurlijk, die komt langs. En ja. we noemen de naam nog niet. Want, uh, ja, ja, Roy, sorry. Uh, wie <laughs> hebben we verder nog? Uh, nou, ja. Verder. Ja, oh, ja, ja, ja, ja. Is... Wij hebben vandaag ja. de, de, de belangrijkste man van Sinterklaas hebben eigenlijk hier. Ja, de se De, de, de, ze kapper. Ze, de ze, ze, persoonlijke kapper. Ze kapper. Ze en ik heb gehoord dat Sinterklaas in de laatste uur ook nog langskomt. Met, met gevolg stond er nota bene oh, erbij. Met gevolg? Hij zegt van, nou weet je, je hoeft geen muziek te draaien, dat doen we zelf wel. Oké. Okay, nou, oh, spannend. Goed, dus nou ja, in ieder geval de komende drie uur, wij, wij, wij zijn er weer. Ja, leuk. GZ van Gezellig. GZ van Gezellig. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Blinded by the light. Wrapped up like a douche, another runner in the night. Blinded by the light. Wrapped up like a douche, the runner in the night. She never touch. she's gonna make it to the night. She's gonna make it to... <laughs> ja, ja, ja, ja, mijn vreemens Daar begonnen we mee. Blinded by the light. Je luistert naar The Boys of Back in Town live vanuit de studio Zandvoort. Ja. En ZFM, dat was het, hè? ZFM. ZFM. ZFM. En even voor de luisteraars. Als je nou een, een radio thuis hebt en die heb je aangezet... en je probeert af te stemmen met 106,9 FM... Ja. Dan hoor je... Jezus. En als je heel goed luistert, hoor je ook... Ja, ja nee. Dat... Hij komt eraan, hè? Nee, ja, ja, maar de, de, de stoomboot van Sinterklaas heeft namelijk de zender van ZFM Zandvoort uh, uh, gesaboteerd. Gesaboteerd? Ja, ja er is een of andere uh, roetveegpiet. Die heeft een duik in de Noordzee genomen. Ja. Ah. En precies waar de kabel lag naar ZFM... Heeft hij hem doorgesneden? Ja, heb ik wat oh. over gelezen, ja. Hij ja, maar dus niet Maar waarom, waarom? Ja, gewoon een jaloezie. Jaloezie. Jaloezie. Want hij heeft mij wel eens gevraagd, die Piet, ja. mag ik met jullie een keer op de radio een uitzending maken? Ja. En toen heb ik gezegd, dan moet ik aan Willem vragen. Ja. Toen heb ik het aan Willem gevraagd ja. en die zei van, dan gaat Deem niet mij door. mij de schuld maar dat gaat, weer. Dat gaat niet door. Willem zei, het gaat niet door. Dus ja. Toen heeft hij toen die kabel door. Toen heb ik het teruggekoppeld en toen hadden we vervolgens geen zender meer. Maar we hebben internet en we hebben de de De, de camera natuurlijk. En maar met die camera, ik geloof dat ze ook nog met die camera aan de gang gaan of zo. Maar, ik zeg, ja, gaat dat maar doet hij hele... het, het wel? Ja, volgens mij doet hij het wel. Alleen, ze hebben wel gezegd, het laatste uur waarschijnlijk Moeten ze er even mee aan de gang. Dus dan oh, valt hij uit. Even, maar we even hebben even wel... moeten checken. Ja, we houden wel, uh, wel audio geluid via internet. Oké. Okay. Dus uh, ja, en dan zul je zeggen van, God uh, Willem, hoe weet je dit allemaal? Nou, ik heb het aan haar gevraagd en uh, zij weet het.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 het is te weinig money in mijn zakken. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt vandaag niet uit. Na alles heb ik dit verdiend. Zij weet het. Zij weet het. Na alles heb ik dit verdiend. Zij weet het. Na alles heb ik dit verdiend. Zij weet het. Zij weet het. Na alles heb ik dit verdiend.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 Maak je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 Tino Martin. Och, heerlijk, maar zo heerlijk. Het is net alsof je René Frogen hoort, maar dan beter. Ja, vind, je, vind ik jij het goed? Vind jij ja. het goed? Tino Martin? Ik vind, TINOMAT, ik vind, ja? Ik vind het, uh, ja. Vind je hem van De, alle, alle. Nou, alles. ik ken niet alles van hem, maar. Uh, maar uh, nee, ik, ik heb van... het aan haar gevraagd, maar zij weet het. Zij weet het, hè? Zij ja. weet het, ja. Ja, ja. Maar ja, goed. Ze wist maar wat, ik, uh, wat ik ook uh, weet, wat ik wel weet, maar sommige luisteraars niet. Want ik krijg dus al berichtjes natuurlijk, want alles gaat gewoon door via Messenger, Facebook Messenger. Ja. Uh, Cheryl, ja? Ze hebben jou gemist, vriend. Is dat zo? Nou ja, dat, dat zet ik je toch te vertellen. Ik nee. eet toch geen Pinocchio. Mijn neus groeit toch niet? Nee, maar <laughs> ik, ik, ik heb hier toch elke dag gezeten... Nee, de nee, nee. laatste keer zijn de boys niet geweest in verband met dat jij er niet was. Dus wij, oh, hebben, ge wacht, dus wij hebben gezegd, wij gaan dus geen boys doen zonder wat Charles. Je, wat is dat ook weer voor programma, de boys? De boys. boys, dat is de, het evangelische programma van ZFM Zandvoort. Oh ja, ja, ja, ja. De ja, ja, ja. boys tussen App en vloed. De boys tussen App en vloed, hou maar op. Ja. En, ja. en ze zagen ja. de week door. Hou op, eigenlijk, ongekend. Ja, ja. ja, maar met vraag van, nou, Charles ziet er wel goed uit. Ja, nou ja. Uh, Gewoon zeggen, je na, omstandigheden. Naar omstandigheden, ja, ja. Ja, ja. ja ik, mijn buurvrouw kwam nog naar buiten. Die zegt van. Je, je moet je wat meer inleven in vrouwen ook. Hè? En wat? Oh. Geen seksische grapjes? Nee, hè? Nee, nee, nee. nee, je moet je wat inleven in vrouwen. Ja. Je, ze, ja hij, ze, ze, ze zegt, ja, als je een beetje een vrouwelijk gevoel krijgt. dan, dan kun je de dingen beter aan in het oh, leven. op die manier, ja. Dus nou, vrouwelijk gevoel, nou. Mijn auto tot, tot, tot losgereden. Oh? Is dat een vrouwelijk gevoel? <laughs> ah. Kijk. Ja, nee. Maar mijn vraag is oprecht aan jou. Van, uh, ja. Hoe gaat het met. Uh... Nou, het is, uh, het is een hele rare corona. Althans, voor mij is het een hele rare corona. Ze begonnen op 12 november. Uh, de dag van mijn. Uh, de verjaardag van mijn oudste zoon, Sander. Die was in het weekend nog geweest uh, bij mij hier in de Bloemendaal. hij was helemaal in Zeeland, in Tolen. Oh, het eiland Tolen. Ja. ja, nou goed, die zondag was er nog niets aan de hand. En, uh, en maandag, uh, nee dinsdag moet ik zeggen... op, uh, op zijn verjaardag 12 november... toen uh, werd ik ineens uh, behoorlijk, behoorlijk ziek. Ja. Toen heb ik een test gedaan. Nou, dan krijg je meteen uh, twee van die streepjes te, uh, te zien. Dus dat was positief corona. En ik ben er behoorlijk beroerd van geweest. Maar toen, toen lag ik op, op een gegeven moment op de bank even te, te rusten. En ik, kom overeind, ik probeer overeind te komen... En uh, met het overeind komen moest ik ook enorm hoesten. Ach, ja. En toen schiet er in mijn, in mijn zij ineens... Uh, of, of het nou een gekneusde rib of een gebroken rib... of een, of een spierscheuring. In elk geval, het deed Eindelijk, zo... Ja. Nou, heb je wel eens een in je kuit gehad, Gerrit? Ja, is dat, nou, dat ja. heb ik Dat is niet leuk. Ja. Nee, dat nee. Is... Uh, nou, dat gevoel, nou. maar dan in je zij. Dus nou goed, maar dat ging ook niet meer weg... Dus ik uh, raakte een beetje in paniek. Dus ik heb toen mijn zoon Sven gebeld. Die is ambulancechauffeur. Oh, ja. Maar hij, zei, ja, ja. Hij, ook, uh, hij werkt ook in Haarlem-Zuid. In uh, het Kennema Gashuis. Uh, doet hij ook een opleiding uh, HBO verpleegkunde. Ja. Ja. En die heeft meteen uh, de dokterspost. Want dat gebeurde natuurlijk ook net weer in, het, in het weekend. Dat uh, is altijd. Die, ja. Ja. Ja. Dus uh, nou, toen uh, is een andere zoon van me gekomen. Die heeft me naar de, de EHBO-post gebracht. Het is wel goed dat jij 22 kinderen hebt, hè? Ja, nee, nee, 21. Ben... 20, dat, Eén, neem die, neem je dat moet vooralijk. niet overdrijven. Neem het niet waardelijk. <laughs> die kunnen je allemaal helpen. Ja, nee, maar nou goed. En, en uh, ik zeg tegen die dokter. Zeg, ja, ja, zet die dokter, wat voel je dan? Ik zei ja, uh, net een krampje in mijn zij. Heb, ja, zet die dokter. En nou, die ging een beetje, een beetje bevoelen. Ik kijken, Vieser, ja, ik eigenlijk. die ja, dokter. ja, het is een Het is een beroep, Doe je toch niet? Het is een beroep, <laughs> Hij zegt, ja, hij zei, mogelijk heb je een rib gekneusd of gebroken. Door dat hoesten misschien? Ja, ja. Hij zei, of, of je hebt een spiertje gescheurd. Hij zegt, ja, dat kan zes weken duren. Ah, ja. uh, maar, uh, nou ja, goed, uh, ik zeg, kan er geen foto gemaakt worden? Dan weet ik wat het is. Ja. Nee, dat nee. was niet nodig. Want oh. zelfs als je, al is het een gebroken rib, zegt hij, we kunnen er toch niks aan doen. Je kan er niks aan doen. Nee, moet, dat moet gaan. overgaan vanzelf, hè? Ja. Ik vind het toch een beetje raar, want, want uh, uh, hij ging er dus vanuit... dat het uh, of een gekneusde rib of een gebroken rib of een spierscheuring was. En dat deed er niks. Maar je kan aan de, de buitenkant niet zien wat er van binnen zit. Nee, dat zie je niet. Maar en echt. toen dacht ik bij mij, als ik nou misschien, als ik nou uh, Willem-Alexander had gegeten, Dan wel. Dan had ik waarschijnlijk wel geweten. Maar die dan. hebben lijfartsen, hè? Oh, die hebben lijfartsen. Die hebben lijfartsen. Oh, blijf van mijn lijfartsen. Ja, ja, die zijn allemaal ter plekke. Die zijn ter plekke. Nou, toen ben ik naar huis gegaan. Maar ja, elke keer als ik moest hoesten... Ik deed het zeer. Oh, en dat, en dat bleef ook in stand, hè? Dus mm, het werd ja. alleen maar erger eigenlijk. Nou, uh, twee dagen later weer naar de dokter, weer met datzelfde verhaal. En toen had uh, mijn zoon Sven ook gezegd: van, uh, Vraag dan aan de arts codeïne, want codeïne dat, uh, dat dooft de hoest. Of dat, dan hoef je minder te oh, ja, hoesten. Dan, oh, ja, ja, ja. Nee, zegt de dokter: Dat krijg je niet, want uh, je hebt corona. En als we, als we dat doen, dan loop je kans op plomontsteking. Oh, echt? Want je, Het is wel zaak dat je uh, goed uh, ophoest, zeg maar, dat je dus uh, dat je dat kwijt, vuile ja. boel uh, eventueel ja. dat je dit ja. kwijt krijgt. Ja, ja. Ik zeg is er niks anders om die hoest dan een beetje te onderdrukken. Nee, dat, dat wist we allemaal niet. En, uh, nou ja, in ieder geval, uh, ik wil huis, nou ja, toen zegt Sven, nou, we hadden een uh, uh, fluoroxiel flu flu of zo, of Vlamuxiel dat, dat is een, een, een, een slijmverdunner. Het lijkt me dus, of ik bij Ria Bremer in de Ja, ja. ja dus het is even een dochterspraak. Ik vraag, we vragen alleen hoe het met jou is. Nou, ik ben het aan het uitleggen. Oh. Met een lange ei. Oh, dat is het. dat. Uit, Uitleiden. Ja. Nee. Nou ja, het is nu zo dat ik. Uh, ja, uh, uh, uh, uh, van de weken was ik mijn, mijn stem helemaal kwijt. Ja. Echt? Goh, die kon niks meer uitbrengen. Dat nee. was wel lekker rustig. <laughs> dat was lekker rustig. Maar die, is weer, die was die is na, weer een dag, na een dag weer terug. Ja, het klinkt wel en, goed. Ja. Nou ja. Van ja, maar... uh, de je... week hoorde ik allemaal tussen even Vloed en toen dacht ik wel van nou. Kijk, normaal zing ik altijd een aria voor jullie ochtends. Maar maar dat, eh, dat, dat kon nou allemaal niet. Van Jos Bisset. Maar ik heb mijn stem weer terug, dus ik kan me weer verstaan. Maar had je je maken. ingeënt, had je je ingeënt te, te, weer, tegen corona? Niet? Uh, nee, ik, ik heb vier injecties gehad ja. en ik stond wel op de nominatie om weer de, de vijfde te krijgen. Ik had een uitnodiging gehad, maar nou, dat hoef ik nu niet meer te doen natuurlijk. Maar nou, ja. lich, lichamelijke resistentie heb ik heb je opgebouwd. opgebouwd ja. Ik heb die van mij gewoon via de mail laten komen, dat gaat uh, best. Trouwens, je hebt het over mail? Ja. ja. Uh, onze bakker, die heeft uh, een brood gebakken. Met meel. Ja. En dat brood kan praten. Zelf? Ja. He? Ja, voice gebruikt. Goed, oké. Okay, uh, ga u maar mee met die meneer in de witte jas. <laughs> Wait for me one more day. Got many words to say to reach you Nightingale I need time then I come to a place in the sun to reach you Nightingale a song song for everywhere, nightingale, wait for me, sing a song just for me. To a place in the sun to reach you, a Nightingale. Ja, niet. mooi nummer. Het Ja, een mooi nummer. Het is een mooi nummer. Het lijkt een ja. beetje op, uh, ja. op Unis Gloria, maar ja. Robert Long, daar lijkt het een beetje ja. op. Ja, ik, ik ja op. Ik, inderdaad. Ik, ik wou ja, het net ja. zeggen. Ja. Oh, het net ja. zeggen. Oh, zeg maar even dan, zeg maar even. Robert Long. Oh. Robert Long, <laughs> jij werkelijk, jij weet ook, ja, het is, is niet te geloven. Ik ja. weet van Die de hoed, ik heb geen hoed op, maar ik weet van de hoed en de rand. De hoed en de rand. Weet jij de definitie, Gerry van niets? Kan nooit veel zijn. Dat is een bolhoed zonder rand, waar de bol van werkt. Ja, als we het toch over hoeden hebben. Ja, dat heb je wel ja. gelijk. Ja, dat ja, ja, ja, is, uh, is wel zo. N... Een bolhoed, dat is heel ouderwets. Dat zie je niet meer, hè? Een bolhoed. Engeland in Engeland, maar je ziet het ook niet meer. Mijn, mijn overbuurman die kwam ook naar buiten vanmorgen. Toen ik mijn aan ja, was. Ja, de druk met al die buren. Ah, ja, ja. <laughs> Hij zegt, hij, zegt, hij zegt tegen mijn Duif, sta ik afgelopen met die brand, die verzekering. Ik zeg: Houd je kop, man, de volgende week pas. Oh, ja, oh, je oh, niet, uh... oh, oh, oh, Ja, weet je, soms dan denk ik van: zal ik erop reageren? Ik reageer, er niet op. Ik reageer nu toch. Nou, jammer dan. Goed, een stukje muziek maar weer, want uh, ik het moet. Het wordt er... warm hier, jongens. Wat zeg je? Het wordt hier warm. Kun ja, je, je daar niet gaan uitkleden? Die ik kleed camera me uit. staat erop. Uh, ja. Wat moeten de mensen van die denken? Charles, zeg jij er even van als oud-gediende hier? Wat moet ik zeggen? Ik weet het niet. Even een zware stem opzetten. Het is hier warm. Het is hier warm. Ja, dat heb ik meestal, maar heb ik ook vaak als ik s'nachts werk. Ken je dat? Ja, dat ken ik ook. Dat was een ver verleden hoor. verleden, onder die rode lamp, weet je wel. Ze noemen het toen ook wel de worker of de night. Nou, going back in time uh, zijn we ze alleen. Nou, bij de boys kan dat. We gaan regelmatig back in time. Dit waren de Jets. Uit uh, jets. Utrecht. Uit Utrecht, hoor. Ja. De oh. je die, die Jets, die, die traden vroeger wel eens op in Haarlem... Ja. bij Henk van der Linden... op de botermarkt in Haarlem... heb ik ja. over oh, de jaren ja, ja. zestig. ik kan me dat wel herinneren, ja. En toen hadden ze een hitje, dat heette de Pai Pipe Piper. Maar Pipe omdat, Piper. Ik natuurlijk, omdat ik natuurlijk drummer ben... was ik uh, altijd belangstelling naar... Uh, drummers nee. van bandjes... En die drummer van de Jets die had een, een uh, tricksen drumstel met een ovale bassdrum. Met een ovale beestdrum? met een ovale beestdrum. Ja, hele heel rare ja, ja. vorm met dat ding. Met dat het uh, geluid of zo dan? Nee, maar meer, meer voor de sier. Hè? Oh? Ja, ja. ja. Nou ja, ja. ja, dat zou kunnen toch? Ja, nou, dat herinner ik me oh, van de Jets. Ja, ja. ja leuk. leuk, hè? Gezellig, ja. hè? Gezellig, hè? Ja, oh, ja, ja, ja, ja, ja Gezellig, weet ja. je. Ja. Maar, uh, jongens, over gezelligheid gesproken. We hebben natuurlijk ook wat serieuze onderwerpen natuurlijk. Pluspunt. Hebben wij een iets voor Ja, pluspunt? nou ja, uh, dat is wel leuk, want Sinterklaas komt natuurlijk uh, la, derde uur. Wie? Sinterklaas. Sinterklaas. Sinterklaas. En vanmiddag is er bij pluspunt, dat is wel heel leuk, ja. gaat hij naar pluspunt. Uh, in Zandvoort Noord, om kwart over drie. Oh, oké. Okay. En dan, uh, uh, dan, ja, dan kunnen de kinderen kunnen dan, uh, daar naartoe komen. Voor jong en oud is het eigenlijk. Van kwart over drie tot kwart voor vijf is die bij pluspunt uh, vanmiddag. Okay. Sinterklaas. Dus Sinterklaas. hij heeft er weer druk vandaag. Hè? Sinterklaas, wie kent hem niet? Ja, wie hè? kent hem niet. Ja, ja, ja. Dus ja, oké. Okay. <coughs> en had je verder naar wat. Voor, nou ja, en dan, uh... dan wordt er ook... Uh, uh, vandaag, dat is vanavond, wordt het jongerencentrum in Zandvoort geopend. Er is weer een nieuw jongerencentrum. En dat is dan uh, uh, uh, van, van zeven tot negen. Oké, okay. en... ik schrijf met je mee, eventjes. Ja. ja. En dan moet ik even kijken waar, ze, waar dat is. Oh, dat wordt dus in... bij pluspunt wordt dat geopend, zeg maar, het jongerencentrum. Ja, er zijn verschillende jongerencentrum in centra in Zandvoort geweest. Dan op die plek en dan moesten ze weer weg en dan was er weer een volgende plek. Oh. Nu is er weer een nieuwe plek voor de jongeren en dat is wel heel belangrijk. Waar jongere zandvoorters zich, uh, ja, ja. zichzelf kunnen zijn, zeg maar eigenlijk. Um, en dus voor, is dan vanavond de opening van het jongerencentrum. Voor, en dat is voor kinderen, jongeren en dan kunnen ouders en verzorgers kunnen daar ook bij zijn. Okay. Dus dat is wel uh, ja. druk dan uh, vandaag. Is, uh, dat dus is wel bijzonder. Dat ja. je zegt van nou, nou, nou, nou, dat <coughs> is wel bijzonder. Ja. Had je verder nog iets? Nou, dat is van de jongens. Jongens, en jongens. Heb je, ook, je hebt ook, dat is ook wel leuk. Jongen, we hebben het natuurlijk allemaal over jongeren. Jonge mantelzorgers heb je ook in Zandvoort. En dat is, uh, ja, daar wordt dus uh, muziek gemaakt. Uh, een nieuwsitem kun je maken, graffiti kunst. Want jonge mensen kunnen ook mantelzorgen zijn. Het ja, hoeft tuurlijk. niet ouderen te zijn. Maar dat is best zwaar. Ook. Ja, daar moet je hè? niet Dus dan moet je een beetje afleiding af ja. en toe hebben. Ja. Daar zorg Pluspunt dus ook voor. En uh, dat kun je dus uh, dan moet je maar informatie aanvragen bij pluspunt Dat is 023 573 4330 En dan hoor je daar meer over. Maar nou. dat is nieuw, hè? Dat is nieuw. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Okay. En dat jongenscentrum is ook nieuw. Nou, dat is het eventjes. Uh, is, is even it. op dit moment. Ja, oké. Okay. Nou ja, goed, wat uh, in alle stilte. Want er komt wel een groep, uh, groep mensen binnen. En ik weet niet wat ze willen, hoor. maar... Wat komen jullie doen? Zingen. Nou. Daar is er eentje verkleed. Ja, ik weet het Echt? niet. Echt? Ja, ja, ik, ik weet, weet het niet. Carnaval, dit, dit, dit, dit is toch oh, is geen carnaval? Is er in het is toch geen carnaval? Ja, ja. We gaan maar in, we gaan maar in, uh, in de hoek zitten bij de bankstel. Ik snap maar baas. het geen hè? Ja, ja raar, hè? Het is toch ja. de 11e en 11 Ik in ieder geval ze, uh, geweest. Hallo, geweest. jongetje, even erbij blijven. Ja, hallo. Ze vragen of we even mogen proefzingen. Proefzingen? Ja. Oh. Nou ja, uh, is niet, ja, met muziek, zonder, zonder muziek? Nou, probeer maar dan. Ja? Ja. Oh, die microfoon moet open, sorry. Thank you straks uh, nog een keer willen dat doen, dan gaat. vind ik het wel... Uh, ja. vind, ik het wel uh, vind, ik, vind ik het wel, ja. Wie, wie zong er allemaal mee? Jij zong er nou ook ik mee? Ik zong ook mee, ja, ja, Ik heb er wel een bijdrage in gehad, natuurlijk. Ik kan er even laten, mijn partij er even laten horen. Ja? Ja, ja. ja dat is wel okay. ja, ja, ja, ja, ja. ja, nee, dat is... Uh, hè? Dus, maar goed, dat krijgen we dus in derde uur ook nog. daar komen ze nog langs van We komen met nog veel meer. Oh, wat leuk. Ja, ik hoop dat het leuk is, want ja, Gerry, hij verrast ons morgen. Ja, hij is helemaal. Ik ben helemaal. Helemaal dat je zegt van. Je bent helemaal perplex, hè? Echt, echt waar. Je ziet het aan me, hè? Ja, je ziet er als triplex. Perplex uit. Ja. Kijk eens aan wie eraan komt. Kijk eens aan wie eraan komt. Ja, ja is is die, hoor. Er is hij hoor. Er is hij hoor. Ja, ja. ja. ja nou. Gauw een stukje muziek. Ja, ik leg de vraag al tegelijk bij Sharon. Wie was dit? Ah. Ja, de, de, de, ik zou normaal zou ik doorgaan voor de 1000 euro. Maar de 2000 oh, euro? Ja. Ik, ik durf het nou niet aan eigenlijk. Wie, nee, het ja. was Frans Grassenberg? Of Frans hier van de Kooneniering. Hier oh, hier hier met, met de S van Sinterklaas. Ja. Nou goed. Nou ja, de, de, de, de, de kijkers, die hebben, de oplettende kijkers, die hebben al gezien. Uh, wie in de studio komt, maar wij, wij zeggen nog niks. We zeggen, als je dan even de hand voor je hoofd hebt, zo, dan... Uh, ja, heel goed. Heel maar goed. Vo, volgens mij uh, houdt hij zich bezig met wilde vogels. Haviken of, uh, of spervers of... Uh, ik, ik, we, gaan het, we gaan het beleven straks. Nou ja, maar ik zag hem binnenlopen en hij komt binnen en ik denk... Hé, hey, dat is een bekende vogel, dat is een paasgetende zandhapper. Ik zag het gelijk. <laughs> ja. Ik zag het gelijk. Ik denk, nou, weet je wat, uh, ja... Maar uh, daarover uh, ja, zometeen meer. Ja, dan laten we lekker aan Gerry hoor. Want Gerry, die, uh, ja, die weet er alles van, Hij is erbij geweest. Ik weet niet of ze schuldig is, medeschuldig. Ik weet het niet. We gaan het allemaal horen. We gaan het allemaal horen. Heerlijk. En die zoetgevoosde palingsound uit, jongens. Waar komt dat vandaan? Volendam. Vollendam Volgendam is oh, het mogelijk dat, dat je oh, dat ja. gewoon weet, ja. Nou, uh, de Sinterklaas uh, is duidelijk aanwezig hier, want de speculaties en de banketstaven vliegen mij om de oren. Ja. Net al verdwaald kerstkrantje. Jammer, ja, ja. jammer, jammer. jammer. Hey, wat, vinden jullie, wat vinden jullie dat, dat, dat Trump uh, is herkozen als president in Amerika? Ja, wat moeten we ervan Wat moeten we, wat doen we, doen we doen? ervan zeggen? Hij heeft nou... Uh, wat ze, daar in sommige staten in Amerika bestaat de doodstraf nog. hè? Jazeker. Maar Trump heeft nou in het kader van het milieu... heeft hier iets gevonden dat die mensen worden, worden nou op een speciale manier geëxecuteerd. Ja, met een... Uh, met groene stroom. Groene stroom? Ja. Er oh, zijn de windmolen. Ja, het is zo werkelijk. Ja. Kijk, kijk uh, winnaar van de vrijwillige prijs. We noemen je naam nog niet. Uh, hier heb ik dus mee te dealen iedere keer, hè? Dat is zwaar hoor. Dan voel ik beter om die psychische moeheid te komen die nauwelijks onder druk is. Dat is uh, Ja. Maar uh, dat is in ieder geval een goed punt aan dat, dat hij uh, de groene stroom aanpakt. Ja. En, uh, ja. Kijk eens. Op een natuurlijke oh. manier geëxecuteerd. <lacht> <Ja>. <lacht> kijk nou. Ik krijg Even voor de kijkers thuis. Hè. Ik krijg een stuk, een stuk, <lacht> ja wat is het? Banketstafel royaal belegd met handhandelen. Okay, om Op een bordje even. van de grote Sinterklaas-film. Nou, dat is toch ja. leuk? Leuk, hè? Ik vind het hartstikke leuk. Ja, goed. Oké, had je verder. Want anders staan ik het volgende een muziekstuk in. Want anders komen we straks een tijd tekort. Want we hebben straks een dik uur nodig. Ja, nee, maar, euh, doe maar eerst maar even een stukje muziek. Heb jij nog wat in de kast liggen dan? Ja, vast nog wel. Ja, ik, kijk wel. ik kijk wel even. Ja. QE and the Blizzards in uh, Windows of My Eyes. Ja, er ligt ook een telefoon uh, mannetje te wachten. En uh, die wacht nog eventjes. Gerry, uh, had jij nog iets van pluspunt? Nee, want... Uh, het zal wel mooi zijn als je nu iets had voor pluspunt. Had ik nu iets had voor pluspunt? Ja, dat heb je dus niet. Cheryl, ook niet hè? Nou, wacht even. Uh -huh. wacht even. Uh -huh. Ik heb een cursus positief zelfbeeld. Wat dacht Kijk, je daarvan? dat van? vind ik hartstikke goed. Dat doe ik mijn microfoon even dicht. Pak ik even mijn telefoontje aan. En kun jij het eventjes... Uh, ja, nou, ja, dat duurt niet zo lang hoor. Maar... Het is een cursus uh, positief zelfbeeld. Heel mm -hmm. belangrijk, hè? Heel belangrijk. Ja, krijgt het niet. <laughs> uh, als het beeld van jezelf negatief is... Ja. dan dringt positieve informatie uit de omgeving moeilijk tot je door. Mm -hmm. hè? Dat is dan dus ja. voor je je geblokkeerd. Dus de vaste overtuiging omdat je niet zwaard bent... Uh, en niet bij, er en niet bij te horen of gezien te worden... dat kan je persoonlijke ontwikkeling behoorlijk in de weg zitten. <coughs> en hoe kun je leren anders naar jezelf te kijken... en je eigen waarden weer, weer op te, te krikken... dan is die cursus wel, wel iets voor zo iemand. De deelnemer is gratis. Informatie en aanmelden kun je via 023 571 9393. Dat is bekend nummer. En dat is op 3 en 10 december en 7 januari van 2 tot... 4, no. ja, 2 uur twee uurtjes. Ja, maar het gaat over zelfbeeld, hè? dus is best wel dat kan je dus, niet. Uh, nee, dan moet je ja. niet eventjes. En dus bij uh, pluspunten wordt dat gaan. Dus dat is, dan blijkt dat toch dat er veel behoefte schijn, aan is. Nou ja, het schijnt he. dat uh, 3 december dat komt. Sinterklaas ook hè. Wie? 3, 3 Sinter, december. Sinterklaas. Drie, 3, 3 december komt. hij... Nee, komt in, in, de verband de ja, in verband met zijn positieve zelfbeeld. Oh ja, natuurlijk, ja, ja, ja, ja. Want hij is een ja. beetje, hij was natuurlijk in het ziekenhuis terechtgekomen, Met een gebroken been. Ja. Ja, Sinterklaas. In Spanje. Ja, hij is in Spanje is zijn been gebroken. Ja. Dus hij is naar Nederland gekomen. Ja. Maar toen zagen we het Sinterklaasjournaal, uh, gepresenteerd door uh, Merel Westkriek. Dat doet ze heel goed. Ze heel ze heel goed, goed. goed ja. Maar in ieder geval, uh, toen uh, kwam er, uh, lag Sinterklaas in een ziekenhuis toen kwam ja. er een, een arts met een zaag, met een elektrische zaag. Een cirkelzaag was het toch? Cirkel, ja. Cir, ja, maar een kleine cirkelzaag. Maar op dat gips. Uh, uh, door te, door te zagen, zeg maar. Ja, Want ja. Dat, dat mocht eraf. Ja. Ja. Maar kinderen die waren helemaal in paniek. Ja, maar, die, die... maar Sinterklaas heeft het ook niet verteld. Hè? Hij, had, hij heeft het voor zichzelf gehouden. Dus de nee. pieten wisten er ook helemaal niks van af. Maar, maar het feit dat het heel lang duurde dat hij in Nederland kwam, uh, heeft het te maken met het feit dat er vanuit Spanje geen gipsvluchten uh, zijn. Nee, die waren allemaal vol. Allemaal vol. Allemaal hè, allemaal vol. Hij kon alleen met de boot komen. Met... Uh, oh. ja. Ja, ja. ja, en hij heeft nog allemaal heeft allemaal plaatjes gedraaid van Berry gips. Ja, Barry Gips ja, ja. Met de, de, ja, de ja, BG's, ja, bij, maar dat natuurlijk ook, ook niet ging, bij Barry nee. Ja, en hij had ze het nog vergist. Hij ging bij Lees ging naar binnen en dacht dat het de gipskamer was. Nee, het was de chipskamer. Ja, alles ging fout. Alles ging werkelijk fout. Ja, goed. Dat brengt ons alweer op tien voor tien, jongens. Het eerste uur, dat vliegt weer voorbij. Ja. En die jongen die hier tegenover me zit... Roy? Is dat nee Nee, Roy niet. Nee. Nee, het is de, de vrijwilliger van, van 2024. En daar hebben we straks een uitgebreid gesprek mee. En er wordt ook gefilmd, geloof ik. En. en, en NOS komt langs. SBS 6 is er staan nog wel. SBS, ja. Ja, Ze <laughs> ja. staan nog te trappelen. En po, Ponyo's. En, en vergeet het vergeet allerbelangrijkste: niet de gat van Nederland. Ook ja, ja, nou, ja. dan ja. ook Ja, kom dan Ja. Oger hoort nieuws, is toch wel Ja, ja ja Jongens, de vrijdag zit helemaal in mijn in mijn mind. Is, het wordt weer een heerlijke dag. Nou, en verdiep. maar de morning feels so bad. Everybody seems to neck me. Al weet je wel wie dit is aan, jongen? Ja, ze heeft die pannen... Uh, dit zijn volgens mij de Donald Ducks. De Donald Ducks, hè? De Dukes, hè? Jij weet... Ik snap er helemaal niks van. Jij weet het ook gewoon, ja, Katrine, dat ook. Is... Ja, Katrien Duk heb ik nog goed gekend ook. Ah, Katrien. Katrien Wie? En oom Dag Robert. Oom Dag uh, Donald. Daar ja. le leende ik wel eens wat van. Moest altijd ja. weer terugbetalen met rente. Heel veel rente. Rente was dat, hoor. Ja. Die Dag Ducks. Ja. Ja. Ja. ja, ja, ja, ja, ja. Hou op, schaaijuik. Ja. Ja. ja, Dat is waardeloos. Ja, nee, goed. Jongens, negen minuten voor tien en uh, ja, de, de, de koffie is bijna op. En, uh, dus dan gaan we over op de thee, denk ik, of niet? Nee, nee, nee. Geen thee? Nee. Nee. Ik wel. Zie ik de iemand ik ja, zie, ja schudden? Ik zie bij Gerry al twee flessen. Uh, even kijken. Cognac. Oh, is, nee, whisky volgens mij. Whisky? Ja, Schotse. Schotse. Schotse. En Schotse thee. Heb je ja. daarmee van gehoord? Ja, die heb je ook. Schotse thee? Ja. Nou, we gaan Dat kijken. Dat is thee met whisky. We gaan kijken. In the whole wide world, from England to Japan, tea is famous in the whole wide world. I drink it when, I drink it where, I drink it whenever I can. Tea is famous in the whole wide world. The Gaisha in Japan makes it to a solemn happening. You feel more when you sit on the floor you feel on the floor like a king one cup would you get it gives you all you want when at ease, he learned it from, he drank it with, he learned it from the Chinese. The Arctic to drink it with song A Dutchman drink it when he feels at ease. He learned it from, he drank it with, he learned it from the Chinese. One cup will cheer again. It gives you all you want. When they niemand maakt dat ik de mond vol heb. Maar... Nee, dat hoort niemand. Nee. Hm. Cheryl, inval, hennepkeukerij. Wat is dat? Ik heb een nichtje. Heb jij ook een nichtje? <laughs> ik heb een nichtje. Ja, maar dan zit je operatie naar nou, mijn neef. Maar die zegt tegen de man, hm. die zegt tegen de man. Ik ben zo fan van, van Max Verstappen. Ja. Wie? Max Verstappen. Hm. Die snelheid die die man bereikt, dat vind ik fantastisch. Ze zegt, dus ik wil voor mijn verjaardag wil ik uh, graag een cadeautje van je hebben... wat in, in, uh, in twee seconden gaat van 0 naar 120. Oh, dat wat easy toys, ik merk dat nee, nog. Zeg, oh, nee. nee, zegt hij, zegt, zegt, zegt, nou, ik zal een wedstrijd voor je kopen. <lacht> en weer verlaat de vrede Echt op pad. Echt gebeurd. Nou, echt gebeurd? Jazeker. Nou, goed. goed. Okay. Muziek, muziek. Zet maar gewoon een stukje muziek door laatst, want dan lopen we richting de klok van 10 uur en ja. dan... Uh, Tussen 10 En half uh, Hallewelft, daar hebben wij dus uh, de winnaar van de Vrijwilligersprijs van Zandvoort. We noemen nee, nog nee. geen namen van, uh, van, van wie het nou eigenlijk uh, is geworden. geworden. Dus uh, roo je hem even een moment, hè? Ja. I met a boy okay. called Frank Mills <laughs> on September. Unfortunately, I lost his address, he was last seen with his friend, a drummer, he resembles George Harrison of the Beatles, and he wears his hair tied in a small Ah, ja, ja, ja. Geen Gahura, dit was bonjoura. Ja. Hé, meneer Duijf, wat vertel er eens van meer over. Ik had het in één keer goed, dus heb ik nou de hoofdprijs? Uh, ja, je mag met die kip mag je naar de... Ja, nee, ja, die. Nou, hartstikke mooi. Ja. Hartstikke goed. Dus uh, goed. Even jongens, tot aan de klok van tien uur. En dan, uh, dan zeg ik van uh, na tien uur zijn we er weer, want we hebben nog twee minuten. Het nummer kan niet helemaal draaien. Ik kom drie seconden te kort, maar dat geeft niet. Als je raadt wie de zijn, dan... Uh... <laughs> ja.